Middernacht, woensdag 4 september. Mark Visser met het NOS-journaal. Nederland is verdwenen uit de top vijf van meest concurrerende economieën. In de lijst van het World Economic Forum is ons land gezakt van plaats 5 naar 8. Premier Rutte wees maandag nog in een zijn H.J. schoollezing trots op de positie van Nederland. Nog voor de Verenigde Staten en Duitsland, zei Rutte. Die twee landen zijn Nederland inmiddels gepasseerd. Oorzaken van de terugval van Nederland zijn onder meer het financieringstekort en de slecht functionerende arbeidsmarkt. Zwitserland, Singapore en Finland blijven in de top drie door blijvende investeringen in innovatie en onderwijs. Op een groot deel van de in Nederland geslachte dieren zit mest. Dat vertellen vleeskeurmeesters in de uitzending van Zembla... die donderdag wordt uitgezonden. Vlees is besmet met bacteriën als E. coli. Die komen op het vlees als de darmen van de geslachte dieren kapot worden geprikt. Ze kunnen maagklachten veroorzaken... en zijn gevaarlijk voor zwangere vrouwen, kinderen en ouderen. De stukken vlees met mest erop moeten ruim worden weggesneden en vernietigd... maar in de praktijk gebeurt dat niet. Meestal wordt de mest met water weggespoeld of afgeveegd. Daardoor worden volgens de keurmeesters de bacteriën alleen maar verder over het vlees verspreid. Staatssecretaris Steven heeft nog eens beloofd dat hij zijn uiterste best doet om voortvluchtige criminelen in de gevangenis te krijgen. Hij deed dat in een debat met de Tweede Kamer. De politie is nog steeds 12.500 veroordelen criminelen... die hun straf niet hebben uitgezeten, kwijt. 80 moet een straf uitzitten van minder dan drie maanden. Veel verdachten mogen hun proces in vrijheid afwachten. Als ze veroordeeld worden, zijn ze vaak onvindbaar. Daarnaast keren gevangenen niet terug van verlof. Teven noemt de cijfers onacceptabel. Hij komt er aan het eind van het jaar op terug. Dan mag hij erop worden afgerekend, zei hij. Het weer, vannacht koelt het af en is er nevel of mist. Overdag vrij zonnig en maximaal 27 graden. Dagen daarna wordt het nog ietsje warmer. In het weekend neemt de regenkans toe. Dat was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. het Plag. Goedenacht, hartelijk welkom bij Casaluna. Of hij lag vannacht nog een beetje na te stuiteren in bed... omdat de adrenaline nog door het lijf gierde... of hij viel in een diepe slaap na een intensieve, maar een geslaagde avond. Want je kon gisteravond geen televisieprogramma aanzetten... of vanochtend geen krant openslaan, of het ging erover. De HJ-schoollezing van Mark Rutte. Alleen nou bedoel ik met die hij, niet Mark Rutte... maar de hoofdredacteur van Elsevier... die de lezing voor de vijfde keer organiseerde, Arendo Joustra. Welkom. Goedenavond. Welke van de twee was het? Ik slaap direct altijd. Ja? ja ik, ik lig, lig nooit wakker. Ik slaap altijd heel kort en dan slaap je altijd heel goed. Oké. Okay. Maar nu wel met een grote glimlach in slaap gevallen. Uh, na gisteravond. Jazeker, ja. ja. ja en het, het blijft doorgaan, hè? We worden net in het nieuws al ja. uh, over de economische positie van Nederland. Dat Rutte gisteren nog aan refereerde. Maandagavond dus. Ja, hoe als, je, goed je, het als, je gaat. als je de premier in huis haalt, dan heb je ook de, de media-aandacht. Uh, zeker na zo'n lange stilte. Ja, dat heeft in dit geval volgens mij ook een hele grote rol gespeeld. Dat alle dus, viziers waren erop gericht. Ja, dat verwacht ik maar zeer hoog gespannen. Het is eigenlijk een soort eigen mediacreatie is het eigenlijk. Hè? Dus ze zeggen dan, uh, ja, er moet een visie komen. En ze verwachten dan dat hij ook die visie gaat geven. En zijn dan teleurgesteld dat hij die visie niet geeft. Dus de, te de teleurstelling is eigenlijk ingebouwd. Ja, en dat, daar ging Mark Rutte van het begin af aan al gelijk mee om. Hè? Of de grote olifant in de hoek die visie ja, en Dat waren de journalisten. Ja, het gekke is dan weer dat ze het ook weer... Hem op zijn woord geloven. Hij zegt aan het begin van zijn toespraak: ik ga geen visie neerleggen. En gek nog, hij deed het eigenlijk wel. Maar omdat hij het zei dat hij niet deed, zei iedereen weer, de media althans, hij heeft geen, geen visie gegeven. Maar als je het toespraak leest en goed luistert. Er zit er zeker wel een visie in. Ja. We gaan vannacht nog even terugblikken op de lezing... maar Dank. ook vooruitblikken op de politieke hete herfst die gaat komen. En uiteraard gaan we het ook hebben over het blad... waar je sinds 2000 hoofdredacteur van bent al een ja. hele tijd. En daarvoor werkte hij er ook al als adjunct hoofdredacteur. Mocht u thuis nu geen tijd hebben of te moe zijn om nog te luisteren... dan kan dat natuurlijk op een later tijdstip alsnog via de podcast. U kunt zich op onze site ook aanmelden voor de nieuwsbrief... als u wilt weten wie er nog meer te gast zijn. En mocht u een vraag hebben nu voor Arendo Joustra. Hoofdredacteur van Elze dan Twitter dan met hashtag Casaluna. Jullie zijn wel weg van Mark Rutte en luister even mee Arendo. Mark Rutte is door Elsevier uitgeroepen tot Nederlander van het jaar. Een unicum dat deze eer aan een zittende premier te beurt valt. Volgens het Weekblad weet Rutte als een haptonoom... de juiste snaar te raken in de periode van crisis... met zijn aanstekelijke optimisme. Aan tafel Felix Rotterberg en Jort Kelder. Misschien komen we ook nog te spreken over Kroes en Bos. Die zaten vandaag voor de commissie De Wit. Maar eerst even toch uh, Rutte, man van het jaar. Met zijn aanstekelijke optimisme raakt hij de juiste snaar. Felix, terecht of niet? Uh, veel te vroeg onterecht. Nou, dat was een duidelijke conclusie van Felix Schottenberg. 7 december 2011 schrijven wij. Elsevier dus Rutte tot man van het jaar uitgeroepen. Die autonoom ja. was dat jouw omschrijving? Ik, ja, dat is een woord wat ik wel gebruik, ja. Wat, wat Nederland natuurlijk wel nodig had, zeker in die tijd... is iemand die uh, niet zo somber is. En uh, dat had uh, Rutte voelde dat goed aan. Hè? We moeten elkaar niet de putten in, in praten. En dat werd toen wel, werd toen wel gedaan. Die, die crisis begon een beetje... En hij was echt optimistisch. Hij heeft, heeft het helemaal losgelaten nu. Hij zei gisteren ook in de Rode Hoed bij die Haie Schoollezing... dat hij het van zijn moeder heeft. Dus dat uh, optimisme. Die is de schuldige. Die is de schuldige, Dus die is, ze is de schuldige dus van. Maar uh, Nederlanders kunnen zo verzekerlijk zeuren en somber doen. Dus uh, iedereen was wel blij eigenlijk met, uh, met, met, met Rutte. Ja, dat is wel gek dat het in eerste instantie als een pluspunt werd ervaren... van eigenlijk iemand die er fris staat en die makkelijk uit zijn woorden komt... en dat dat zich nu alweer tegen hem heeft gekeerd. Van, ja, nou, we hadden we zijn... vanmiddag welke van Schermburg zitten uh, in het mediaforum. Altijd die blije eikel. Dat was hij nu een keer niet, zei ze. En dat vond ik een verademing. Ja, dat is ook zo. Maar de premier van Nederland is wel een beetje de kop van jut hè? Dus al onze stemmingen worden om hem afgegeven. Dus hij is degene die dat moet ontvangen... Um, hij is niet meer zo optimistisch natuurlijk. Hij is veel rustiger geworden, hij lacht niet meer zoveel. Dus hij heeft die les wel geleerd. Maar, heeft samen met maar is op... dat dan, denk je, een les die hij heeft geleerd? Van dat moet ik niet meer doen? Of denk je dat hij ook in de loop der jaren... gewoon wat minder optimistisch over is geworden? Nee, hoorde? maar zijn aard is gewoon van uh, zwaaien, handgeven, vrolijk doen... een beetje een Amerikaanse manier van politiek bedrijven. En zo is hij ook wel. Maar er is natuurlijk gewoon tegen hem gezegd... en hij heeft het ook zelf beseft... Je moet dat niet doen, want het, uh, als je steeds maar glimlachend... en lachend door het leven gaat, dat kan niet. Want er zijn ook al sommige situaties. Ja, maar hij heeft ja. dus één ding gelijk met Obama. Obama is te vroeg, uh, heeft, kreeg de Nobelprijs uh, voor de vrede. En Rutte heeft iets te vroeg... is die Nederlander van het jaar gemaakt. Ja, toch wel? Met <laughs> nou, terugwerkende kracht, ja, vind toen, je dat? Nee, ja, het is niet eerlijk. Maar toen verdiende hij het. En, uh, nou ja, dus, uh, dus... Felix Rottenberg had een beetje gelijk. Ja, maar Nederland van het jaar is, is altijd een momentopname. Je krijgt het om, omdat hij... Omdat, en dan krijg je het. Ja. En heeft hij het ook verdiend. Nou, volgens mij had hij toen ook wel. Goed, ik weet de cijfers niet. Maar had hij toen ook echt veel steun van de bevolking. Nou ja, maar vergeet ook niet, hij heeft 41% van de stemmen gekregen. Of 41 zetels gewonnen. Ja. Dat is een absoluut record voor de VVD. Hoe, na 100 jaar zo'n beetje de eerste liberale premier van Nederland. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja, ja. Dan is het fijn als je zo iemand natuurlijk weet binnen te halen voor de hjs lezing ja. zou, zou hij het vorig jaar eigenlijk hebben gedaan? Begreep ik nou het? Nou ja, goed? Vorig jaar, maar toen, toen vroeg ik, praat over, over je liefde voor de Amerikaanse politiek. Toen zei hij: Dit kan ik moeilijk doen, want die, uh, dat jaar waren ook de Amerikaanse, Amerikaanse verkiezingen de presidentsverkiezingen. En dan kan je licht ook iets verkeerd zeggen. Dus dat is, ging dat jaar niet door. Oké. Okay. Nou ja, het, het gek is: wij zijn helemaal niet zo aardig voor, voor, voor Rutte en Vier. Wij zijn eigenlijk. Juist van onze kant uh, krijgt hij veel kritiek op de lastenverhoging natuurlijk. En dus ik vond het eigenlijk wel erg sportief van hem dat hij toch gekomen is gisteren. Dat zei ik ook van, nou ja, ondanks dat we onaardig tegen je zijn, ben je toch aardig genoeg om hier vanavond te spreken. Maar dan kan hij in weinig media mee optreden, denk ik. Er zijn we maar weinig media echt sympathiek voor hem. Uh, ja, maar nou, hij treedt ook niet zo vaak meer op, hè? dus hij houdt zich redelijk stil. Ja. Uh, maar hij doet het wel. Hoe kijk je er zelf op terug, buiten dat het natuurlijk voor Elsevier een ja. heel geslaagd evenement is geweest? Ja, ik, ik, Alleen al vanwege de was, impact in de bekendheid. Ik was blij. Een gekke reactie die ik kreeg van veel mensen in de zaal. Dus niet de journalist die zeiden: Hé, eindelijk een keer een politicus die gewoon drie kwartier lang kan praten. Maar ook nog vragen. Dus eigenlijk maar een uur lang aan het woord geweest. Zonder dat er een journalist uh, tussen zat. Waar mensen zich vaak een erger is in een gesprek. Ook voor televisie of voor de radio. Dat, ze, dat, een, dat een politicus een verhaal vertelt. En dat er dan steeds maar. Een journalist er tussendoor komt. En in Nederland heb je eigenlijk weinig gelegenheid dat een, dat een premier een verhaal vertelt. Ja. En mensen hebben behoefte aan een verhaal. Je zou eigenlijk, dus, ik zei ook gisteren toen hij wegreed in zijn auto, zei ik, uh, laat het maar, ja, ik zal er traditie van maken. Want, ah ja. Dus uh, ja, waarom niet? Maar omdat het ook heel goed is dat je, dat je kijk, we horen natuurlijk de hele dag allerlei, in allerlei uitzendingen, elementen van beleid uit Den Haag. Maar je hoort nooit de samenhang, nooit de context, nooit het geheel. En wat er gisteren dus gebeurde, is dat hij al die elementen van het afgelopen, afgelopen jaar... al die akkoorden, al die plannen, en ook uh, wat niet kan en wel kan... in één groot verhaal neerzetten. En dat is voor een luisteraar heel prettig. Dan begrijp je het grote verhaal, het grote geheel. En ja, eigenlijk krijgen onze leidende politici. Er wordt vaak gezegd, ja, ze hebben geen verhaal... maar we geven ze ook niet de kans om een verhaal te houden. Maar uh, jij vond gisteren dat hij dat wel degelijk goed heeft gedaan? Ja, hij heeft, toch, hij is met, hij heeft de, de problemen benoemd, hij heeft mogelijke oplossingen aangegeven. Hij was ook, ook heel persoonlijk. Hij heeft zijn familie, uh, tot, uh, zijn eigen gezin eigenlijk voorbeeld uh, gesteld. En er werd dus gezegd door de media, in de kranten en in de commentaren, de snelle commentaar en de snelle reacties: van uh, geen visie. Hij heeft twee redenen. Uh, het is een visie die. Hij eh, gaf wel een visie, maar die visies staat ze niet aan. Nee. En Namelijk de, de liberale visie van mensen moeten het zelf doen. Je mag niet ja, alles de, aan de overheid overlaten. De tijdelijke de, de boodschap is, is toch dat we in Nederland... Uh, daar ben ik zelf ook wel voorstander van, van, van, die, van die opvatting... niet altijd naar de overheid lopen. Alles wat er gebeurt, de overheid, de overheid. We spelen graag de slachtofferrol. En niet alleen mensen met een uitkering... of niet alleen mensen die in problemen zitten... want daarvan kan je verwachten dat ze naar de overheid kijken. Maar ook ondernemers... Die uh, kijken toch ook heel snel naar de overheid. Terwijl je bent ondernemer om te profiteren van de vrije markt. Die hebben we hier in West-Europa. En als ik een keer tegen zit. Ja, kijk de vrije markt. Het kapitalisme uh, kent uh, hoogtijdagen Met enorme economische groei en vooruitgang. Maar ook een keerzijde. Namelijk dat het minder goed gaat. En dan moet je niet als eerste naar de overheid lopen. En je hand ophouden. En, en zeggen dat de overheid uh, die, hulp, die hulp moet geven. Heb je gezegd dat ondernemers dat te veel doen? Dan? Ja, ik spreek wel veel ondernemers die, die toch een beetje kijken. Van ja, wat gaat het kabinet nu doen? Ik zou zeggen altijd, wat, wat ga je zelf als ondernemer doen? Dus, dus, en dat was die boodschap gisteren heel duidelijk. En dat was ook een soort visie die hij neerlegde. Minder overheid neem het heft in eigen handen. Ja. Tegelijkertijd uh, hebben ondernemers volgens mij wel vaak behoefte aan... dat er kaders worden gezet, waarbinnen zij dan weer gaan opereren. Ik weet niet of je de serie Kijk in de Ziel volgt van Koen Verbraak. Maar die is nu juist met topondernemers uh, in de weer. En die heeft hij op een gegeven moment ook wel gevraagd... naar hun, uh, uh, hun mening over de politiek. En het ging ook over de rol die Mark Rutte moest spelen. Het was de hjs schoollezing nog niet geweest. Ja. Maar laten we even horen wat een aantal van die topondernemers daarover zeggen. Men is meer bezig, naar mijn mening... Met de politiek van vandaag dan met de wereld waarin onze kinderen morgen moeten leven. Is dat niet heel een pijnlijke constatering? Ja. Want wat verwacht u van Rutte en consorten? Behalve dat ze wat ze doen, dat ze goed doen in het land dagelijks runnen, ja. dat ze met een zekere visie weten waar ze naartoe moeten. Ziet u dat niet genoeg? Niet genoeg, nee. Ik vind dat de narratief toch het, het verhaal, wat is er eigenlijk aan de hand, wat moeten we doen, waar moeten we doorheen? Hoe gaan we het met z'n allen oplossen? Ik vind dat dat verhaal niet heel erg sterk is. Wie moet dat vertellen, dat verhaal? Rutte? Ja, dat. Ja, ja. Rutte, wat ik vind wat er nu ook moet gebeuren. en dat is een oproep aan Mark Rutte. Hij zou het volk eens heel rustig moeten uitleggen. wat is er aan de hand? Dat doen ze niet. Wat zou hij moeten zeggen ja. dan? Wat er aan de hand is. Wat is er aan de hand? Waar staat ons land voor? Wat voor keuzes maken we? Wat is dat voor consequenties voor u? Wat gaan wij daar zelf aan doen? Gaat het nou eens heel u duidelijk. U spreekt ook op? echt wel een beetje op de camera. Hè? Ik ga het nu op. Ik, ga het nu, ik, ga het nu, ik heb het nu tegen, ja. tegen Mark. Want het gebeurt niet. Net zoals was Sylvia Toot. Ja, maar dat heeft dus gisteren gedaan, in feite. Wat, wat, wat haar oproep is... Het komt niet door haar oproep waarschijnlijk... maar hij heeft gisteren rustig verteld wat er aan de hand is. Maar ik, ik kan me een beetje erger als het mag... het is wel s'nachts eigenlijk... maar een beetje erger aan dit soort ondernemers... die dan wijzen naar de overheid, wijzen naar, naar, naar, naar, naar het kabinet... Ik vind je als, als ondernemer niet zo moet zeuren over zo'n zo kabinet, uh, vooral niet, omdat ondernemers altijd de laatste zijn die, die de politiek in willen. Nou ja, goed, de eerste de, die je hoort, dat was Hans Wijers, toch een oud politicus tegenwoordig, ja, maar, uh, -Nobel. De, de uitzondering in Nederland, die altijd wordt genoemd als je het hebt over een ondernemer in de politiek. Maar er, hebben, natuurlijk, er zijn genoeg kleine ondernemers die wel de politiek in gaan, uh, bedrijf, die hebben ook een andere situatie. Maar het grootbedrijf, de grote ondernemingen... daar moet je je heel erg rustig houden met je vinger wijzen naar, naar, naar de politiek. Omdat ze altijd achteraan de, in de rij staan om zelf actief te zijn in de politiek. Dus ik vind het prima om kritiek te leveren... maar moet je ook zelf bereid zijn om, uh, om actief te zijn. En dat zijn ze niet. En wijs is dan de eeuwige uitzondering. Ja, maar goed, dan denk ik ook de, de CEO van TomTom... Tom, Harold Gordijn die zat er ook tussen. Dat is ook niet de minste, denk je. Wat zij zeggen van de visie die je mag verwachten. En ook kijken van in wat voor wereld komen onze kinderen te leven. Ja, ja dan goed, ik, ik, ik, ik, ik, ik ben wel eens was gast hier gisteren... maar is, ik ben ik, ik, ik nog als Elsweer vaak kritiek op opritten. Um, maar ik ben geen woordvoerder van, van Rutte, nee. dus ik ga hem nu ook niet uh, hier verdedigen. Maar het hele idee dat een kabinet en een overheid een, een cruciale invloed heeft op de economische situatie in Nederland is naïef. En we zijn onderdeel van de grote wereld. Het gaat heel slecht in de grote wereld met de economie. We zijn een handelsnatie, dus we worden direct getroffen. En het hele idee dat, dat een kabinet uit een soort stuurhut. Uh, de boel kan, kan regelen voor deze ondernemers... is, is naïef en, en dat is een beetje dommig. En uh, ik zou zeggen... Um, uh, natuurlijk moet een regering regeren... maar het is geen makkelijke situatie. Nee. Ook niet de instabiliteit in Den Haag wordt vaak, wordt vaak genoemd. maar Ondernemers moeten gewoon ondernemen... Of ze moeten zelf de politiek in gaan. Is het, zit er een verschil in? Je kunt uh, zeggen: het gaat niet om de impact die het heeft. maar het is misschien wel de behoefte die mensen nu hebben. Ja. aan iemand die ze meeneemt. Ja, die ze aan de, de hand de, de, neemt. De, de, van het is de, moeilijk de, nu, maar we komen er wel. Ja, er werd gezegd: het uh, verhaal. Nou goed, het verhaal is dus gisteren gister gehouden. en Nogmaals, ze hebben geen. We hebben geen platform in Nederland waarin een politicus uh, dat, dat kan doen. Zo'n state of the union die nou ja, uh, Obama heeft, dat zou eigenlijk Rutte ook moeten hebben. Uh, ja, maar dat is, wordt altijd gewezen naar Amerika en, en naar Engeland. Maar de, de prime minister in Engeland spreekt dan namelijk altijd namens zijn eigen partij. Hier moet een, een premier, ook, ook gisteren natuurlijk, Mark Rutte... spreekt niet namens de VVD, hij spreekt namens de coalitie. Ja. Ook uh, de PVDA, althans de, de, het smaldeel, het PVDA smaldeel in, in de coalitie... Moet, moet zich erin kunnen vinden. Een Amerikaanse president is ook helemaal... het is daar een twee, twee, twee partijen staat. Dus als hij praat, dan, dan, dan kan hij ook makkelijker praten... en kan hij ook de andere partij eh, negeren. Maar dat kan een, een Nederlandse premier is maar... prima in de Paris, eerst onder zijn gelijken. Hij kan niet zoveel. En wij, het is dus iets ra raars in Nederland... dat wij, eh, we, zijn, we zijn het nooit met elkaar eens... maar opeens moet dan één man moet al die behoeften gaan vervullen. En dat is ook heel raar. Dat, dat, we hebben een soort behoefte aan een grote vader... die het allemaal vertelt. Ja, en dat, dat, is natuurlijk, dat past helemaal niet in de Nederlandse politiek. In hoeverre ben je als hoofdredacteur van Elsevier dan bezig? Want dat zijn nu eigenlijk twee dingen. Het bekritiseren van Rutte, waarvan je zegt die maken we het echt niet altijd makkelijk. Nee. Maar tegelijkertijd ook ja, het opvoeden van je lezer. Dat klinkt weer heel moralistisch. Maar het is wel iets duidelijk wat je mee wil geven. Van, we doen niet altijd makkelijk. Nou ja, we hebben, we hebben, we hebben dus Rutte eens een keer uh, Nederland van het jaar geweest. Maar ook de politicus. Uh, ik erg me wel eens aan het voortdurende geklagen in het land over de zakkenvullers en, en, en mensen die niks doen. Uh, in Den Haag. En, uh, het, is, het is net als uh, met, uh, met maandagochtend. Uh, kritiek op de voetbal. En dat is natuurlijk ook, ook een nationaal tijd, tijdverdrijf. en het zijn ook allemaal tijd in Den Haag, et cetera, et cetera. Maar nogmaals, je, je, als je zelf niet, uh, niet bereid bent om iets te doen. dan moet je het ook heel rustig houden. Um, als het gaat over, over, over, de, over, de, over de politiek. En mijn stelling is heel simpel. Als je regeert moet je voor 80% moet je zorgen dat het land geregeld is, dat alle dingen goed lopen. En 20% mag je met je veranderen. En dat moet niet, moet niet uit balans raken, eigenlijk. Mm. Um, en meer invloed heb je waarschijnlijk ook niet. Als politicus, nee. Maar goed, dat is het lastige. De, de, de, en daarom is die toespraak van Rutte toch wel goed. Um, kijk, sociaaldemocraten willen altijd uh, de overheid gebruiken... om alles overhoop te halen en alles, alles te regelen. Uh, en ik denk ook dat je door heel veel geld als overheid uit te geven... dat je de economie kan redden. Nou, dat is niet zo. Als nu heel veel geld wordt uitgegeven door de overheid aan de economie... en dat wordt vaak gezegd, de overheid moet geld uitgeven... Ja, omdat we een handelsnatie zijn, dat geld lekt allemaal weg naar het buitenland. Dus we geven heel veel geld uit en vervolgens uh, profiteert een ander land daarvan. Uh, dus dat is geen goede lijn. En Rutte zei terecht gisteren... Nou, we geven wat was het, 11 miljard per jaar uit alleen al rente aan onze staatsgeld... Als de rente even omhoog uh, schiet, dan, dan verdubbelt dat het bedrag. Als ik me niet vergis, zei hij dat precies in een fragment. over een patiënt die, uh, die aan het infuus lag. Dat oh, hebben we, nou, toevallig hebben we dat kost. Goed. Je krijgt wel eens adviezen in mijn baan. En dan zeggen mensen. ja, het aanpakken van die staatsschuld. heeft ook nadelen. Ja, dat klopt. Als je bezuinigt, heeft dat ook negatieve effecten. Maar soms doen die adviezen me wel eens denken. aan die dokter die naar de patiënt gaat, die er ernstig aan toe is en die aan allerlei slangen ligt. En die dan voor het cruciale medicijn, wat hij moet gaan toedienen, eerst de bijsluiter voorleest en vertelt wat de bijwerkingen zijn. Ja, die bijwerkingen zijn er. Maar dat medicijn, dames en heren, is wel cruciaal. Ook volgend jaar zullen we weer meer dan duizend euro per Nederlander aan die staatsschuld toevoegen. Ongeveer 18 miljard. Inmiddels zitten we boven de 60 procent van ons nationaal inkomen. Uh, we geven per jaar 11 miljard uit aan rentelasten. Dat is twee keer wat we aan de politie uitgeven in Nederland. Dat kan zo niet doorgaan. Dat begrijpt iedereen. Dat moeten we aanpakken. de lezing dus. De AJA-schoollezing, Gister. Ja, dat is toch wel de spijker op de kop. Want, want wat steeds gebeurt namelijk? Als de overheid of als de kabinet iets wil doen... dan weten de media, maar ook anderen... We toch altijd weer een soort één uitzonderingsgeval te noemen... Waar, waar het allemaal niet, niet kan. De zorgkosten. Er uh, wordt helemaal niet bezuinigd op de zorg. De zorgkosten gaan dit, dit, deze kabinetsperiode die stijgen met 3 miljard per jaar. Dus 12 miljard in die, in die kamersperiode Stijgen ze. Um, ik ken de bedrag niet helemaal uit het hoofd... maar ik geloof dat de defensie kost iets van, van, van, van, van 6 miljard. Dus dat is, dat is twee jaar... Ja. kan je daar van die stijging in de zorg... kan je twee jaar de defensie uitgaan van bekostigen. Dus dat gaat maar door. Dat gaat maar door. En als we, dan niet, als we niet een soort uh, waterscheiding aanbrengen... als we niet een keer stoppen... Ja, dan valt alles om hier... Ja. En, en, en dat besef, ik bedoel, iedereen kijkt naar de overheid, maar wil zelf niks doen. Dus uh, het, de, de overheid moet alles doen. Maar als de overheid iets aan, onvraagt, iets aan onvraagt, ons vraagt, dan, dan, dan, geven we geen thuis, dan geven we niet thuis. Maar dan gaat het jou om de mensen die dat zelf wel kunnen. Want je hebt dus ook de mensen die. Want hij zei op een gegeven moment ook: we willen niemand achterlaten. En daar bedoelde hij echt op de minst daadkrachtige, of draagkrachtige mensen. Ja, maar dat is ook zo'n verhaal. De minst daadkrachtige Ik heb. Nee. Um, of je dat iedereen het wel kan? Dat is altijd lastig om voor een ander te praten en dat is ook niet eerlijk. Maar, maar het hele idee dat wij... Ik zal iets anders vertellen. Er kwam een in een Amerikaanse ambassadeur, kwam naar Nederland... en die kreeg een briefing en die keek naar de cijfers... en die vroeg, die vroeg zich serieus af... heeft dit land een epidemie gehad of een burgeroorlog? Toen werd er gevraagd: waarom denk je dat? Door het enorme groot aantal arbeidsongeschikte en zieke dat die cijfers als, als percentage van de bevolking... dat hoorde bij een land- in burgeroorlog of een epidemie. Maar wij hadden zo een miljoen mensen in de ziektewet... of in de arbeidsongeschiktheidswet. En dat kan gewoon niet waar zijn. En we hebben nu 400.000 jongeren vanaf 18 jaar ja. arbeidsongeschikt. Ja, we zijn, we zijn heel snel klaar om iemand een etiket op te plakken... en zeggen, nou ja, ik kan niet werken, want je bent arbeidsongeschikt. Er zijn uiteraard jongeren die uh, in een rolstoel zitten en niks kunnen. We moeten er niet over praten, dat is, dat is verschrikkelijk. En die behoren die Netjes verzorgd te worden. Maar het gaat ook om, om, om, om gedragsafwijkingen, ADHD en al dat soort dingen. En die worden dus vanaf een achttiende van schikt verklaard en gaan tot een 65e en straks tot een 66e niet werken. Want ze zitten in dat hokje al. En ze zitten in het hokje al. Ja. En wij, en, en, en, de, en de luisteraar, en u en ik, betalen daarvoor een uitkering. En ja, dat, dat, dat kan ook niet. En hij citeerde ook een, een mooi rapport uit 1945, toen hij de sociale zekerheid had opgebouwd. Rutte citeerde dat rapport. Je kan natuurlijk alleen maar zo'n systeem handhaven... als mensen die gewoon wel iets kunnen ook, gewoon, ook wel iets doen. En Het is toch iets te veel um, gemakkelijk geworden hier om, om niet, niet te werken. En dat klinkt, dat klinkt uh, vervelend. Um, en, en, en er zijn altijd mensen die zeggen... ja, maar ik, ik wil wel, maar ik, ik, ik kan niet. Dat is allemaal waar. Maar dit hele systeem van sociale zekerheid kan alleen maar stand houden... als de mensen die kunnen werken ook, ook werken. En bijdragen naar vermogen... Maar die systemen zijn ook. Ik zag als je op het journaal ook zeggen: ja, het was soms ook. Als je dan uit een uitkering gaat werken, dan ga je er niet eens op vooruit. Je gaat er op achteruit zelfs. Door alle toeslagen die je krijgt als je, als je minder bedeeld bent. Ja, dan heb je een raar systeem. Dan is dat ja. systeem verkeerd. En daar is het, het kabinet natuurlijk wel mee bezig. Dat is, een, dat is een lange weg om dat, om dat recht te breien. Ik vanmiddag ook een luisteraar zeggen... mijn dochter die mocht op haar vijftiende gaan werken... maar die kreeg te horen dat ze niet meer dan 3000 euro mocht gaan verdienen. Want dan zouden we gekort worden op de kinderbijslag... en was nog iets wat in haar nadeel zou zijn. En ze ja. zegt kortom, wat geef je kinderen mee? Werkt niet te hard in Nederland. En verdien niet te veel, want anders dan moet je dingen terug gaan betalen. Ja, we hebben natuurlijk een, hele to een toeslagenmaatschappij ge gebouwd. En, en nou ja, de Bulgaren hadden ook, had ook in de gaten, snel. Waar, waar, waar, uh, waar het, is, ja, het is eigenlijk comfortabeler om niet te werken dan wel te werken. En dat is natuurlijk een, een verschrikkelijke weeffout die je snel moet herstellen. Want... Is dit iets wat je, want je zegt net, we geven hem er ook wel eens van langs. Dan denk ik, wanneer dan? Als ik jou zo hoor praten, zit je helemaal op die lijn Rutte. Nou, maar dit, of, dit... of is dit nu als gastheer van de HJ-schoonlezing gisteren? <laughs> ik weet niet of dit alleen, uh, de, alleen Rutte is. Kijk, je hebt natuurlijk een idiote combinatie gekregen van twee partijen die elkaar voor de verkiezingen bevechten. En elkaar de hersens inslaan. En ook onaardig tegenover elkaar. En voordat, voordat uh, de stembus gesloten is, uh, zitten ze ja. ook bij elkaar op schoot te gaan regeren. En dat, dat geeft ook een ongemakkelijk gevoel in Nederland. Dat, dat je twee tegenstelde ideeën eigenlijk in één kabinet hebt. En oh God, dat is nou, nou zo gelopen. Um, en dat is met name waar de kritiek zich. Nou ja, dat is waar nee, nee, de, de kritiek zit. Het gericht. is een kritiek dat, je, dat wat wij vinden dat het allemaal te langzaam gaat. En wat we heel raar vinden is dat je, dat je. Kijk, als het kabinet zegt we gaan bezuinigen. dan moet je dat vertalen eigenlijk. Dat is niet bezuinigen. Bezuinigen is namelijk snijden in eigen vlees. Ja. Uh, dat klinkt. Uh, het gaat om lastenverzwaring. Maar, maar ze gaan de belastingen verhogen en de lasten verzwaren. En dat is natuurlijk niet bezuinigen. Dan, leg je de, de, dan ga je gewoon je inkomsten verhogen. Maar goed, elk huisgezin weet dat je dat ja, als je de inkomsten niet kan verhogen, dan moet je toch iets minder gaan doen. Ja. Uh, ja, en, en, dat is, en hij zegt, ja, het is twee derde, één derde. En dat, dat, hij kan niet anders, want hij zit natuurlijk in, in een coalitie. We hebben natuurlijk geen premier in Nederland die, uh, die makkelijk kan praten... want hij moet altijd uh, oog houden uh, bij, uh, ja. voor de andere partij. Maar goed, wij, kijk, de, de, de kritiek richt er altijd op de, de kop van Jutte. En, en dat is in dit geval de premier. Dus uh, als het goed gaat, krijgt hij, dan krijgt hij de credits. Dan wordt hij Nederland van het jaar. Als het slecht gaat, dan krijgt hij het ook te horen. Maar de kritiek die hij krijgt, krijgt hij ook uh, voor het beleid dat hij doet... samen met het bedrijf naar arbeid. Hoe zie je dan de komende maanden tegemoet? Vandaag is de Kamer weer echt officieel aan het werk gegaan. Hè? Terug van het, ja. uh, het recess. Wordt het een hele hete herfst? Ik vind het zo'n cliché, zo'n hete herfst. Ja. Uh, het is hete herfst dat vroeger gebruikt voor, voor, voor vakbeweging die aan opstand kwam. Uh, waar men over praat is uh, natuurlijk de Eerste Kamer. Die, uh, die, uh, dat is toch wel ook, ook zoiets vreemds... Um, Kijk, het kabinet is wel slim bezig. Hè. Die, ze gaan een soort netwerk, een soort web leggen met de samenleving. Al die akkoorden die zijn gesloten. En dan moet je als Eerste Kamer dan wel heel sterk zijn. Namelijk als je... werkgevers en werknemers, erbij. Nou ja, bonden, maar ook, ook organisaties. Dat ja. zijn ook, zijn, en NGO's zijn er ook bij betrokken. Hè. Dus een dus soort actiegroepen bijna. En, en, en, en bedrijfsleven. En dus niet alleen vakbonden en, en werkgevers. Maar al die akkoorden. Van woonakkoord, energieakkoord, zorgakkoord. Dat is een soort fijnmazig web in de samenleving. Dat is de polder optima forma en dan gaat het naar de Tweede Kamer, daar hoort het ook thuis... en dan gaat het naar de Eerste Kamer. Maar als Eerste Kamer moet je wel heel sterk in je schoenen staan... om dan vervolgens te zeggen, lijkt mij hè, um, um, ja, daar trekken we ons niks van aan, wij stemmen tegen... en daarmee brengt het kabinet in problemen. Dat is één aspect. Een ander aspect is toch dat de Eerste Kamer... wat, uh, wat bezielt ze? Hoe um... bedoel je, wat bezielt nou ja, ze? De, de, het systeem trouwens, maar goed, dat, dat, dat, gaan we niet, dat kunnen we uitwerken, maar het hoeft niet... Want die, die, die, die meerderheden in de Eerste en Tweede Kamer... lopen niet meer gelijk. Nee. Vroeger wel, omdat de verkiezingen gelijk liepen. Ja, ze komen nu maar de, maar de, aardig op Precies, maar de politiek wilde, wilde moderniseren. En hebben ze dus, dus een sy, ander systeem bedacht... waardoor de Tweede Kamer en de Eerste Kamer... niet meer in dezelfde meerderheden hebben. Goed, Als je dat even parkeert, of laat even, even liggen... dat is helemaal zo. En de Eerste Kamer mag doen wat ze wil, want het is een parlement. Maar ik vind het al tamelijk krankzinnig... dat je een, een, een gekozen volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer hebt die met wetten instemt, dat een Eerste Kamer die niet gekozen is door ons... niet rechts, niet rechts is gekozen, hè, is gekozen door leden van de Provinciale Staten... met andere oogmerken, dat die dan gaan bepalen hoe Nederland eruit gaat zien... hoeveel ja. belasting we gaan betalen, of we bezuinigen of niet bezuinigen. Maar dan gaat natuurlijk, officieel gaat het om de, te kijken van kloppen die wetten? Kunnen, zijn de wetten uitvoerbaar? Uh, ja, maar dat, dat, dat is... Daar en dan je... gaat het niet om politieke... Dat nee. is waar de discussie natuurlijk nee, maar over heeft gaat, tegelijk, van hoe politiek maar, maar, is die Eerste Kamer. Ja, en, dat, en, dat, en dat, hè, hoort, al die geluiden in de, de Eerste Kamer zijn nee, wij gaan het gaan kabinet niet in het zadel helpen houden en zo. Er wordt excuses excuus gebruikt, maar het zou toch heel raar zijn... Uh, als, als een kabinet zou sneuvelen, volgens mij kan het niet eens technisch... maar in de Eerste Kamer. Um, want dan ga je dus een, een niet-politiek orgaan... dus een niet gekozen, rechtstreeks gekozen orgaan... ga je dan ja. laten besluiten over hoe het land moet worden geregeerd... Uh, ik denk dat daar nog veel... Zou die hele Eerste Kamer, wat jou betreft, uh, buitenspel gezet moeten worden? Nou ja, dat, dat, dat is helemaal niet aan de orde, want dat kan helemaal niet. Uh, maar ik denk dat. Nou ja, we, uh, in zoverre het kan dat. moet de wet nee, worden maar, veranderd. Wat, wat, maar het kan ik, altijd. Maar ik denk dat er gaat gebeuren de komende maanden, we hadden het over de hete herfst, dat er toch wel druk zal komen. En we praten nu ook over in, in deze zin. Dat er toch wel veel gezegd zal worden dat het eigenlijk niet kan. Wat, wat nu gezegd wordt, dat de Eerste Kamer uh, wetgeving die in de Tweede Kamer geaccordeerd is. Ja in de Eerste Kamer sneuvelt, om twee redenen dus. Eén, omdat er zo'n prachtig web is gespannen in de samenleving... met al die akkoorden. Dus het is, een, het is, het is niet alleen maar een politiek akkoord... maar ook een, een akkoord wat in de polder uh, ligt. Ik zeg niet dat die akkoorden goed zijn... of dat ze uh, enthousiast begroet moeten worden, in, in tegendeel bijna. Maar het, het, het, dat is een feit. En dat dan de Eerste Kamer, het niet gekozen orgaan... gaat bepalen dat het, dat het sneuvelt daar. Ja. Ik denk dat daar dus, ik, ik geef nu ook mijn mening, maar ik denk dat dat, ja. dat, dat, dat veel vaker dit geluid zal klinken. Dat, dat, uh, niets, uh, dat daarvoor de Eerste Kamer niet bedoeld is en dat het ook niet een goede ontwikkeling zal zijn in de politiek. Maar denk je dat je kunt zeggen de akkoorden zijn inhoudelijk wel of niet goed? Denk je dat ze wel voor stabiliteit zorgen? Want de kritiek is juist ja, akkoordje hier, akkoordje daar, ik weet niet meer waar ik aan toe ben. En jij zegt van ja, maar het, is wel, het heeft wel het contact gemaakt met de maatschappij. Er zitten genoeg organisaties in die het steunen. Nou ja. Democratie en politiek is niet alleen maar, of, of democratie is niet alleen maar een, een, een, een de helft plus één, een meerderheid. De, de democratie is, is veel meer verweven met wat in de samenleving gebeurt. Dit is niet alleen maar een stemming in de Tweede Kamer. Ja, uiteindelijk wordt dat er wel, maar de, de democratie is het ook. Het moet ook gedragen worden door een laag brede, breder bevolking. Dus in die zin is, dat is ook typisch Nederland. We zijn natuurlijk een, we zijn groot geworden met polders. En ja, waarom was dat? Um, als je een polder hebt, dan moet je wel rekening houden met je buurman... anders, anders stroomt zijn land onder. Enfin, dus we, we moeten met elkaar werken. En daarom, daarom is uh, daarom is het niet zo... Ik bedoel, het gaat niet even om de inhoud van die akkoorden. Nee, maar dat ze het gedaan hebben, ja. die, die dus een soort webweven hebben ge, uh, gemaakt... In, in de samenleving, en dat ook dan uiteindelijk naar de Tweede Kamer brengen... waar het thuis hoort, is op zich geen, geen slechte gedachte. Juist omdat je dus die meerderheden wat wankel zijn. Ja. Die politiek die blijft wel... Jouw boei, Je hebt ook in Den Haag rondgelopen. Ja, nee, maar dat is... Dat is en als hoofdredacteur is volgens mij Monarchie en Politiek, waar je nog over schrijft. Ja, nee, maar, maar, maar, maar, maar Politiek is, is bij een opinieblad als Elsevier... is Politiek een van de belangrijkste onderwerpen, want, want ja, dat is... Dat maar het is... is ook jouw persoonlijk... Ja, ja, punt. Ja, ja toch? Ja, ja. ja dus Op nee, is de manier waarop je erover praat. Je maakt je of het yeah, boeitje. Ja. Yeah, yeah. Dat is ja, wel je ding. Ja. Ja. Muziek, je luistert veel. Voor de uitzending zei je al van je luistert graag naar Radio 4... Op dan de, de beursberichten en het nieuws na. Ja, dat gaan we even zeggen: dat het toch idioot is dat op Radio 4 nu tegenwoordig ook over actualiteit wordt gesproken. Ja. Oh, ja. S morgens vroeger dans. Want daarvoor heb je Radio 1. Ja. Die dan ook weer muziek draait, die ook weer muziek natuurlijk. draait Ja, Zo ja, werkt. Ik, het tegenwoordig. Ik, ik begrijp dat niet nee, Je maar, begrijpt het publieke nee. omroep natuurlijk sowieso niet. Maar nee. toch fijn dat je te gast bent vandaag. <laughs> Dank je wel. Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elzevier um, Je hebt muziek uit Brazilië meegenomen. Vertel, van wie, uh, welke dame is het? Want ik weet dat het een dame is. Ja, ze is, is overleden in 1955, maar het was een prachtige vrouw... die in haar tijd um, uh, de best verdiende actrice was in, in Hollywood. Ze was ook filmster. En, en ze, ze, ze had prachtige hoeden altijd op, met, met veel fruit erop. Uh, echt fruit denk ik niet, maar enorm hoog. half meter hoog, met bananen, ananassen, en, en sinaasappelen en druiventrossen. En, en zong... Uh, ze heeft eigenlijk de samba weer teruggebracht in, in, in Brazilië. En uh, volgend jaar gaan we voetballen in Brazilië. Ik hou, ik hou niet van voetbal, maar ik hou heel erg veel van Brazilië. Ze heeft ook een klein museum in, uh, in, uh, in, in Rio de Janeiro. Maar toen ik er een paar jaar geleden was... toen merkte ik dat ik eigenlijk de eerste bezoeker was sinds maanden. Want die oh, ze moest even afgestoft worden. <laughs> ja, het ligt zo'n gastenboek. En alle supporters die schrokken wakker. Hé, hey, een, een bezoeker. Dat was echt even wennen voor ze. Maar als je haar naam, haar naam noemt uh, bij Brazilianen... dan, dan, uh, dan uh, uh, gaat er wel een glimlach ja, en we hebben volgens mij een stukje muziek. Hoe heet ze? Oh jee, oh. Oh, yeah. We noemen haar naam. <laughs> Misschien. Miranda. Ja, Carmen Miranda. Carmen Miranda. Miranda is het. Ja. Laten de klinken, de klanken maar klinken. O oh, meu Uma canção do chica chica bum Meu coração faz tica tica bum E vem a saudade da Bahia Onde o samba tem canjeira também Numa batucada Chica-Chica-Bum, Chica-Chica-Chica-Bum Chica-Chica-Bum, chica bum É brasileiro o chica chica Com o pandeiro fazendo tchabum-tic E para terminar o Tika Tikabu, vocês devem cantar o ticatabu, tika de cabu e chica de cabu, dica de cabum tchik. Chicka boom boom boom boom boom. It's Chicka boom boom, boom boom boom boom It don't make sense the chicka chicka boom chick. But it seems to make sense the chicka chicka -boom. -ch -ch -chick boom. That's all you've got to say. Too cheap, Beijing away Chicka chicka boom, chicka chicka boom, chicka chicka boom, chicka boom, chicka boom. Radio kapot, Casa Luna, Gilana kapot, Braziliaanse Carmen Miranda. Een muziekkeuze van mijn gast van vannacht... hoofdredacteur van Elsevier, Arendo Joustra. En jullie zijn ook al bezig met een uh, mooie special over Brazilië, geloof ja, ik? Ja, dat is ons Brazilië. Dat gaat vooral over de Nederlanders natuurlijk die in, in Brazilië zaten. We hadden een vrij belangrijke functie daar. Prins Maurits. het nog bekend van het Mauritshuis. Naast nou, het torentje van Mark Rutte. Is uh, naar hem genoemd. Dat is zijn huis eigenlijk in Den Haag. Die zat in de 17e eeuw in Brazilië. In Noordoost-Brazilië. Okay. Heeft er veel gedaan... En hij nam ook uh, wetenschappers mee en kunstenaars. Dus alle eerste afbeeldingen van die Indianen en de dieren daar. Die zijn van Eekhout. Dat is een schilder die hij had meegenomen. Dus die, alles wat, wat ze tegenkwamen werd geschilderd en beschreven. Dus als de Brazilianen hun oorspronkelijke geschiedenis zoeken. dan uh, komen ze bij Nederland uit. Wat grappig, ja. Maar zo hebben jullie het met Elsevier meer van ons Ja, Kuba, uh, ons, of van ons Indonesiën, Japan ik, tot, tot ons, Japan. ons, ons Indië. Dat zijn, uh, ja, en dat toch... gaat allemaal over de Nederlandse. Nou, routes. niet alleen, maar je, maar je probeert een haakje te vinden eigenlijk. Dat je alleen maar Japan denkt, ja, wat heb ik ermee. Maar als je dan de, de Nederlands in Japan neemt, is dat wel, dan, dan raak je geïnteresseerd. Ik zelf wel. Is dat de gedachte als jullie zo'n katern maken? Nou, zo'n special maken van je richt ik, je dan op het oranje in de uh, Ja, oranje niet, maar ik ben zelf wat erg verbaasd. Ik, ik was in Korea en dan blijkt daar. Het boek over, over Korea is een boek door een Nederlander... Uit, uit dus die daar 13 jaar gevangen had gezeten, in, in, in 400 jaar geleden. En dus die, ieder, elke schoolkind kent de naam meneer Hamel namelijk, heet hij. Hendrik Hamel. Uh, en ze kennen ook de andere Hamel, de zanger kennen ze ook trouwens. Oh, is, ja, die is heel populair. <laughs> is heel ja, ja, dat is maar dat, dat, Hamel, vind ja. ik, dat vind ik fantastisch dat, dat Nederland dan zo'n indruk heeft gemaakt. En dat, nou ja, in ieder geval, ik vind dat leuk om te lezen over Nederlanders in een ver, verre buitenland. En dan kan je de rest van de geschiedenis van zijn land ook meenemen. Ja. Dus een van de. Nou ja, zo'n zo special komt af en toe. Jullie hebben natuurlijk nu ook een maandelijks blad met Elsevier. Uh... Ja, juist. Dat is echt het, het allerleukste dat we zo gedaan heet hebben. Het, he? Ja, juist. Heet juist. Het. Dat Elsevier ja. juist. En uh, wat toch weer een mogelijkheid biedt om, om, om uh, andere soort type verhalen te maken, uh, series te, uh, te maken. En Leg en dat... dat eens uit. Want ik denk waarom kan dat niet wekelijks in je. In, in ja, jullie... dat kan maar. Maar we zijn toch redelijk. Een, een compact weekblad waarin je toch goed geïnformeerd werd, feiten krijgt, opinies krijgt, uh, service krijgt. Maar. Bijvoorbeeld er loopt nu een serie over de politiek, natuurlijk, over waar de macht in Nederland zit. En dat is wat moeilijker te doen in, in zo'n. Ik hou niet van. In een week, wat hou ik niet van een serie? Ook ik, ik niet? Van, niet? Een, ja, ook niet in kranten. Ik, dan, dan denk ik altijd: ja, ik lees het boek wel als het uitkomt. Maar zo'n. Of je koopt het blad een keer en dan ben je al nummer drie. En dan denk je: wat, wat moet ik met die? Hè? Ik heb de eerste twee delen gemist. Uh, je kan wel iets, op, iets verder van de werking, iets verder van de actualiteit kan je, kan je blijven. Zoals dit programma ook. We, we, je praat over de maar toch op een andere manier dan ja. gebeurt overdag. Dus dat overdag. juist dat is ook op die manier eigenlijk. Want Het, het grappige is dat ik zou denken met, met Elsevier, daar ga je al de stap verder dan de kranten. Ja. Die zitten heel erg op de dagelijkse, ja. dus je kunt dat al doen. Ja, we verschuiven wel, maar, maar dit is toch weer een, een heel stap verder. Bijvoorbeeld, het, het eerste nummer stond een prachtig verhaal over, over echte oude vissers nog, hè? dus de, de vissersschepen. En op de site nog mooie foto's erbij. Ja, maar ze, ook in het ja. blad staan zulke mooie foto's en dat in het weekblad past niet in de formule eigenlijk. Dus dan is, is het zo jammer dat we dat niet hebben. Dus op die manier kan het wel. Ja. Is het ook belangrijk om aan je ja, merk te blijven bouwen? Ja, dat is, dat is een goede vraag eigenlijk, want, want we hebben zelf bedacht van je hebt Coca-Cola. En Coca-Cola zag zijn inkomsten eigenlijk teruglopen. Toen hebben ze de Coca-Cola Light en Coca-Cola Zero naastgezet, waardoor het totaal Coca-Cola-merk weer eh, omhoog ging. Ja. Dus, dus je probeert je, je, je merk zo breed mogelijk neer te zetten. Sorry voor deze verschrik, verschrikkelijke woorden wat ik nu zeg. Neer te zetten. Maar je probeert zoveel zo mogelijk uh, uh, uitgaven te maken. Dus we hebben dus het weekblad. We hebben een website. We hebben boeken. Uh, en ook, en ook uh, die speciale edities. Maar jullie hebben ook een enorme historie natuurlijk. En we hebben ook een lange historie. De eerste tijdschrift was in 1891. Uh, daar gingen we terug. Uh, en het grappige nu ook is dat je al die dingen ook weer kan verkopen. Eigenlijk op de iPad. Dus we hebben al die... Al die, al die bladen zetten we ook op de iPad en dat wordt ook gekocht. We hadden de memoires van Fritz hadden in de eerste helft van het jaar. Die heeft zijn, zijn in, in zo'n soort ton eigenlijk, uh, heel ouderwets, heeft hij zijn, elke week zijn memoires gepubliceerd. En die hebben, dat waren 23 delen, daar hebben we een soort boekje van gemaakt en dat hebben we op de iPad gezet. Het staat nog steeds op en voor 7,99 kan je dat kopen. Dan kun je zelf ook weer goed mee neerzetten. En ja, nou, dan, dan, en, en dat wordt ook weer gekocht. Ik wil nog het zo erg de term neerzetten. Uh, ja, dat, ik, ik, dat vind ik zo... Uh, ja, het is, past niet bij deze avond. Het is te zakelijk. Het is te zakelijk, ja. ja. Maar goed, zo moet je er wel naar kijken, denk ik. Doe veel opiniebladen hebben het helemaal niet makkelijk. Jullie als Elsevier gaan goed. Ja. Of tenminste relatief goed, qua levensaantal in ieder geval. We gaan echt uitstekend. En, uh, en, uh, maar de, de, ook wat Rutte gisteren zei... Uh, bedrijven moeten zich ook... Uh, op een manier nieuw manier aanpassen aan nieuwe werkelijkheden. Ja. Dus, dus, nou, wij niet alleen hebben... bedrijven, iedereen eigenlijk. Wij nee, noemen dat bedrijfje wat, wat dan, wat dan uh, heel klein was. Wat een afzetgebied was van alleen de stad. Totdat ze internet ontdekten. En nu is de wereld een afzetmarkt. En ze zijn enorm gegroeid. Dus dat is het grappige. Die, die, die internetmarkt ook een wereldmarkt. Dus Dus ja. nou, is onze taal natuurlijk onze belemmering. Goed, eh, want, want, ja, Zuid-Afrika worden we gelezen. En, en, uh, ook over, over de grens. Maar... Als je iets, iets hebt maakt, wat niet totaal belemmerd wordt, dan heb je de hele wereld is, jou, is jouw markt. Uh, en dat komt door het internet. Dus daar profiteren wij ook van. En, maar dan moet je wel zien. dan moet je wel in meegaan. Uh, dus, Hoeveel ja. vergaderingen wijten jullie aan, aan? We moeten vernieuwen, we moeten anders. Want donderdag uh, komt er weer volgens mij weer nieuwe. Ja, maar we vergaderen bijna niet. Dan hebben we geen tijd voor dat iedereen werkt. En het is, we, we begrijpen elkaar allemaal goed. En, en dan zeggen we, ons Brazilië moet, moeten we gaan maken. En het moet april klaar zijn. Want dan begint die WK. En dan, en dan zitten we bij elkaar, wat, wat voor ideeën zullen we doen? En dan, en dan ja. wordt het gewoon gedaan. Maar als je het hebt over, we moeten, donderdag is een, een nieuwe layout. Is het alleen de, de uitstraling die anders wordt? Oh ja, nee, daar, daar, daar, we hebben dus we, de, een nieuw uiterlijk van lnc Daar is uh, maanden aan gewerkt. En ja. dat, het, deze week is, is voor het eerst is het nieuw. Is dat zo belangrijk om dat te blijven doen? Het, ik heb, ik, ik heb het een prachtig boek, het heet De Tijgerkat van, van, van, van Lampedusa. Dat is, en de prins van Lampedusa zegt, om hetzelfde te blijven, moet je veranderen. Dus, dus in wezen willen we hetzelfde blijven. willen We niks veranderen. Maar om, om hetzelfde te blijven moet je wel iets aanpassen. Opdat je zo kan blijven wie je bent. En we hebben die, deze, dit uiterlijk, wat we nu hebben, is al twintig jaar oud. Dus nu hebben we het allemaal weer rechtgetrokken. Het ziet er weer fris uit. Uh, en en uh, ja, ja en, dat kan weer jaren mee. En, en inhoudelijk mee. is het wel gewoon, want volgens mij is... Nou ja, als ik zat even me te verdiepen in de geschiedenis van, ja. uh, van Elsevier. Het was ooit veel literair, meer literair, ja. culturele bijdrage. Ja. Wel, die politiek heeft altijd aandacht gehad. Ja. Nou, dat is nog steeds. Modes, en het is niet ja. links of niet rechts. Het is wel uh, tegen voor mijn gevoel. Ja, en, en we zijn... Het wat meer we... richting die rechterkant. Ja, dat, dat, dat iedereen mag eens noemen wat we willen. Onze lezers vinden ons gewoon nuchter en objectief. En, en we zijn wel een beetje, we zijn wel een beetje een erg Nederlands, in de zin van... Doe maar gewoon, doe je ook gek genoeg. Ja. Een, beetje, hè, dus een beetje nuchter, een beetje burgerlijk misschien wel. Maar uh, dus uh, niet geen geld uitgeven wat je niet hebt. Weet je, dat soort... soort, soort uh, we zijn Veel geen, op de markt gericht, op ondernemers gericht. Ja, dat valt wel mee op de markt gericht, maar... maar nou, wat, is dat zo? Het is toch wel meer op, op het zakelijke gericht? Nee, we zijn niet. zakelijk, maar we zijn niet, we zijn niet op, uitsluitend op de zakenwereld gericht. Want dat zou een te kleine, te kleine markt zijn eigenlijk... Uh, maar je hebt gewoon een grote, een grote groep Nederlanders die vinden, die zijn vrij, die die zijn, die, die, die zijn zo'n Nederlands in de zin van nuchter, zakelijk, zonder zakelijk. Je hoeft geen, geen ondernemer te zijn om zakelijk te zijn. Nee. Maar wanneer is iets een elsevier artikel? Uh, de feiten. Ik, uh, ik kan altijd razend worden als de feiten niet kloppen. Dus we beginnen altijd met. De, ik vind je mag overal. We hadden net weer een groep stagiairs vanmorgen. Ik zeg, je mag overal meepraten. meepraten. Hou je niet in. Maar je, maar je moet wel op basis praten van feiten en argumenten. Maar je bent een opinieweekblad. Ja, maar wij, dat, de feiten eerst. Dus, dus uh, iedereen mag alles, bij ons alles zeggen. Uh, geen probleem. Maar wel op basis van, van analyse, goede feiten en argumenten. En niet zomaar iets vinden omdat je zoiets voelt. Want dat, dat gaat er bij ons niet in. En de Elsevier-opinie, is die te vatten in zo'n omschrijving? Elsevier-opinie, ja... Je zegt zelf tegen draad, zei je... Um, we zijn niet tegen de raad, we tegen de raad zijn, maar we, we zien wel vaak... dat zag je ook gisteren weer met de visie van, van Rutte... waar de media op reageerde. Ik vind zelf altijd dat de media veel voetbal uh, spelen. Dus al een beetje dezelfde kant op lopen. En er is zo'n wereld die zoveel groter is dan alleen waar de media lopen. En die wereld proberen we ook te beschrijven. En dat lukt nog steeds goed. Ja, dat maakt de lezer uit, maar, maar uh, het is altijd uh, leuk ff, voor de redactie om het te doen. Dus we, de, de, de, het blad is altijd goed, vind ik, als het met enthousiasme gemaakt is. Ja. Wat uh, zat er allemaal donderdag in? We hebben een wel grappig, uh, een, een, een leuk uh, een portret van Dijsselbloem. En Dijsselbloem is de minister van Financiën, die de komende hij natuurlijk erg in het nieuws. omdat dat veegt de miljoennota. Ik heb hem ook de man van de miljoennota genoemd. Maar, maar die man is zo verrassend eigenlijk. In, in zijn, in zijn, uh, hij heeft ons allemaal verrast, ook door zijn goede Engels. En, dit verhaal, ja, dit, verhaal verklapt, dit verhaal verklapt een beetje waarom hij zo goed, goed, goed Engels spreekt. Oh, echt waar? Ja, en, uh, en, kan je een tipje van de sluier oplichten? Uh, ja, het heeft te maken met vakanties en zijn vader. En, uh, en ook eigenlijk, nou, maar eigenlijk nog misschien interessanter is waarom hij zo gedreven is. En hij samen met Samson is eigenlijk een gek genoeg... voor, voor, de, voor de mensen van de Partij van de Arbeid. Het zijn allebei kinderen van Fortuin. Pim Fortuin heeft eigenlijk de ogen geopend... Uh, van, van, van, van deze twee, uh, van Dijsselbloem en Samson. Zij zagen dat hun achterban, de oude arbeiders in Rotterdam, uh, PvdA-stemmers, eigenlijk veel meer werd aangesproken door, door, uh, door Fortuin dan door de Blijven naar Arbeid. En dat heeft een radicale omslag in ieder geval teweeggebracht bij Dijsselbloem. En ook in de manier waarop zij zich presenteren in ieder geval. Ja, maar ja. ook vooral de dingen die ze zeggen. Ja. Het is veel te kort, maar het is al kwart voor één. Ja. Ja. ja. Dus... Uh... Ja, Ik zou je altijd graag uitnodigen Jammer. voor het tweede uur, maar uh, ja. de gezondheid gaat voor in dit geval. Oh ja, oké. Okay. Nou. Dankjewel dat je hier wilde zijn, Arino Joufza, hoofddirecteur van Heel graag gedaan. En een uh, goede weg naar huis. Dankjewel. Bent u nou zo'n vaste lezer van Elsevier, dan ben ik heel benieuwd... waarom juist Elsevier? Welke verhalen spreekt u aan? Hoe belangrijk is het voor de manier waarop u uw mening kunt vormen... over hoe de wereld in elkaar zit en hoe de dingen zijn die voor u belangrijk zijn? Of is het een ander opinieblad? Dan hoor ik het ook graag. U kunt bellen 0800 1121 of een mail sturen naar casaluna.nchv.nl. Dus wat is uw opinieblad en vooral ook waarom? Tot zo.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 Je hebt die brief aan de heer Fransen toch nog niet verzonden, hoop ik. Hoezo? Omdat ik wil dat je eerst weet dat ik het er niet mee eens ben. Wat mankeert er dan aan? Dat kan ik zo niet zeggen, maar het bevalt me niet. Maar dan moet er toch iets zijn waarom het je niet bevalt. Dat is er ook wel, maar het is als bij alles wat jij schrijft weer zo glad... dat het heel moeilijk is om daar een concreet antwoord op te geven. Maar dan moet er moet toch een, uh, een zin zijn of een woord... Waardoor dat gevoel wordt opgewekt. Het is meer de toon, denk ik. Er is iets in de toon wat mij niet bevalt. En als ik de heer Franse was, zou mij dat ook zeker storen. Hmm, de toon. Je vindt dat ik mijn verbazing niet had mogen uitdrukken? Nee, daar heb ik geen bezwaar tegen. Op zijn minst zou ik zelfs zeggen... Je vindt dat ik Franse niet aan mijn vroegere standpunt mag herinneren? Je mag hem wel aan je vroegere standpunt herinneren... maar dat standpunt is nu juist veranderd. En daar heb ik bezwaar tegen. Het is toegespitst. Nee, het is veranderd. Want in 64 schreef jij... dat je geen bezwaar zult maken tegen publicatie in een krant of in een bloemlezing. En in 66 schreef je dat je tegen een integrale publicatie... van de door hem verzamelde verhalen overwegende bezwaren hebt. Dat is een verandering. Hoe je dat noemt kan me niet schelen, maar de reden is dat we toen besloten hebben... om de verhalen zelf te gaan uitgeven. Dat kun je wel besloten hebben, maar daar heeft de heer Fransen natuurlijk niets mee te maken. Dat is een... Tussentijdse beslissing. Ja, al mijn beslissingen zijn. tussentijdse beslissingen. Ja, en dat is nu juist mijn bezwaar, want dat is niet consequent. En als de heer Fransen zich daarop beroept, zal hij van de rechter zeker gelijk krijgen. Maar ik wil helemaal niet naar de rechter. Dat doet er niet toe. Het gaat erom dat de heer Fransen die circulaire niet heeft ondertekend. en dat hij de inhoud ervan dus ook niet hoeft te accepteren. Maar hij heeft hem ontvangen, dus hij weet hoe ik erover denk. Daar heb je geen bewijs van. Daarvan zou je pas een bewijs hebben als iemand ondertekent. En hij heeft hem niet ondertekend. we gaan even aannemen. Dat hij hem ontvangen heeft, dan weet hij hoe ik erover denk. Als hij hem ontvangen heeft en als hij hem ook gelezen heeft, dan weet hij hoe je erover denkt. En als hij weet hoe ik erover denk, dan had hij toch de beleefdheid kunnen hebben om overleg te plegen. Maar hij heeft hem niet ondertekend? Nee. En als hij hem ontvangen heeft en hij heeft hem niet ondertekend, dan is dat misschien omdat hij het er niet mee eens was. Dan had hij dat kunnen schrijven. Dat had hij wel kunnen doen, maar dat heeft hij niet gedaan. Dus daar kun jij je niet op beroepen. Daar beroep ik me ook niet op. Nou, Dan moet je ook zo'n brief niet schrijven, want dan wek je wel die indruk. <lacht> Waar het mij om gaat is dat je geen recht hebt om de heer Fransen die uitgaven te verbieden. En je vindt dan ook dat ik hem niet mag vragen om die beslissing te herzien? Dat mag je wel vragen, maar als de heer Fransen dat niet doet, kun je niet zeggen, want hij heeft die circulaire niet ondertekend. Dus hij kan zich beroepen op die brief uit 64, die veel milder was, want daar zeg je dat je geen bezwaar zult maken tegen een publicatie in een krant of in een bloemlezing. Maar ik zeg ook dat de auteursrechten bij ons berusten. Ja, dat schrijf je wel, maar dat heeft de heer Fransen niet ondertekend, dus daar kun je niet op beroepen. Maar hij had wel overleg moeten plegen. Het zou aardiger geweest zijn als hij overleg had gepleegd, maar nu dat dat niet gedaan heeft, kun je je op die passage in je brief niet beroepen, ah. omdat hij niet te kennen heeft gegeven dat hij het ermee eens was. Ah. Goed, dank je voor je kritiek. Ik wacht nog even op Ad. En dan zal ik verder wel zelf beslissen. Als je dan maar weet dat ik die brief zo niet geschreven zou hebben. Het vergadering wordt hervat. Het woord is aan de minister-president. Ad, moet jij niet naar Den Uilen luisteren? Het interesseert me niet. Meneer de voorzitter. Aanstonds bereikt u een brief van de regering... waarbij u het rapport van de commissie van 3... dat op 12 augustus aan de regering werd uitgebracht... wordt aangeboden. Samenvattend komt de commissie tot het oordeel... dat zijn de koninklijke hoogheid... in de overtuiging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 heeft hij zich laten verleiden tot het nemen van initiatieven die volstrekt onaanvaardbaar waren en die hemzelf en het Nederlandse aanschaffingsbeleid bijblokhiet en, zo moet er thans aan worden toegevoegd, ook bij anderen in een bedenkelijk daglicht moesten staan. Tot zover het oordeel van de commissie. Hebben jullie gisteren Den Uil gehoord? Ik dacht dat jij gisteren op de bibliotheek was, Bart. Ik ben daarvoor wat vroeger naar huis gegaan. Ik heb hem gehoord. Wat vond je ervan? Ik vond het bedenkelijk. En je hebt nog wel op Den Uil gestemd? Dat is een oud misverstand. Ik heb niet op Den Uil gestemd. Ik heb van de lek gestemd. Maar in ieder geval dus op een socialist. Wat vond jij ervan? Ik vond het schijnheilig. Nee, schijnheilig vond ik het niet. Alsof die mensen die nu zo hard met de vinger wijzen... zelf niet zo zijn. Ik geloof niet dat Den Aal zo is. En hij wijst ook niet met de vinger. Of Den Aal zo is, dat weet ik niet. Maar zoals iedereen erop reageert... daar word ik nou misselijk van. Dit weekend nog. Toen zat ik in de bus. En daar stak een passagier die voor zijn huis afgezet wilde worden... de chauffeur enig smeergeld toe. En hij werd afgezet. Terwijl dat buiten de officieel erkende haltes verboden is. En zo'n man... Wordt dan niet gestraft, terwijl hij in wezen hetzelfde doet als Bernhard. En wat wil je daar nou mee zeggen? Elke dag enkele tienduizenden misdrijven en overtredingen begaan, waarvan er maar enkele tientallen gestraft worden. Vind jij dat dat, dat dan niet meer moet gebeuren? Dat, dat weet ik niet, maar ik vind het een probleem. Maar zolang we de oplossing van het probleem niet kennen, zullen we er toch in ieder geval voor moeten waken. dat we degene die aan de top zitten niet sparen. Vind jij dan wel dat Bernhard gestraft moet worden? Ja. Dat wil zeggen, eerst wist ik het niet, maar toen ik gisteravond dat geliegen en gedraai las, vond ik dat dat bestraft moet worden. Ik verdraag dat niet, dat iemand zich er zo uit redt. Ik wil daar niet over praten. Ik vind dat akelig. Ik heb dat ook niet willen lezen. En als het gevolg is dat de koningin dan aftreedt, dan treedt ze maar af. Dat zeg je nou alleen maar omdat de socialisten tegen de monarchie zijn. Ik ben helemaal niet tegen de monarchie. Ik wil alleen respect hebben voor de mensen die mij regeren. Ja alsof niet alle mensen corrupt zijn. Kan me niet schelen. Het is best mogelijk dat iedereen corrupt is... maar daarom zijn er dan ook regels in de samenleving. En het is voor iedereen plezier, ook voor de mensen die corrupt zijn... als die regels strikt worden gehandhaafd zonder onderscheid des persoonlijk. Maar je kunt toch niet van de regering verlangen... dat ze Bernhard in de gevangenis stopt? Ze hoeft niet in de gevangenis te stoppen. Laat hem maar het drievoudige terugbetalen van wat hij achterover heeft gedrukt. Dat stelt tenminste een voorbeeld... Dan weet ik wat er me te wachten staat als ik de pen of een potlood van het bureau meenem. Nou, dat zou ik dan toch heel onredelijk vinden. Want het zou betekenen dat Bernard zwaarder gestraft wordt dan een ander... die dat toevallig niet zou kunnen betalen. Het gaat mij niet om Bernard. Het gaat mij erom dat hij tegenover de buitenwereld het symbool is van mijn land. Ik zou het prachtig vinden wanneer de koningin zou zeggen... ik wil dat mijn man bestraft wordt en dat Den Uyl geen ogenblik zou aarzelen. Welke politieke consequenties een bestraffing ook zou hebben. In zo'n land. Met zo'n koningin en zo'n minister-president zou ik willen leven. Nou, zo'n land bestaat niet, behalve dan in jongensboeken. Ja, het is iets van een jongensboek. Maar, maar als een buitenlander zegt dat de Nederlandse ambtenaar onomkoopbaar is... doet je dat dan niks? Ja, dat doet me wel wat. Ik zou alleen niet weten waarom. <lacht> een voorbeeld. In de Leidse faculteit voor en natuurkunde wordt geen cum laude gegeven. Waarom niet? Omdat ze in de tijd hebben verzuimd... om Zeeman of Lorenz cum laude te geven. Dat is stijl. Die moet me niet kwalijk nemen, maar ik kan niet zien wat dat ermee te maken heeft. <laughs> het heeft er ook niks mee te maken. Het schoot me alleen zo te binnen. De regering is tot de conclusie gekomen dat... hoewel van enige daadwerkelijke invloed van de prins... op het onderzochte aanschaffingsbeleid niet is gebleken...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 uit het gebeurde de consequentie te trekken... dat hij zijn banden met de krijgsmacht zal verbreken... en alle daarmee samenhangende functies zal opgeven. De telefoon gaat! Nou, neem hem dan maar op. Maar ik ben met de fiets bezig. En ik ben maar aan het verkleden. Met koning... Politie, wij krijgen zojuist van een van onze patrouillewagens bericht... dat de alarmbel in uw bureau gaat. Alarmbel? We hebben niet eens een alarmbel, voor zover ik weet. Misschien wilt u even gaan kijken? Maar nou, hebt u de conciërge dan al gewijschuwd? U staat bovenaan ons lijstje. Nou, ik zal gaan kijken. Da Dank u wel. Goedemiddag. Wie was dat? De politie. De politie? De alarmbel op het bureau gaat. Dan hebben ze godpeter mij bovenaan de lijst van de politie gezet. Ik vind je niet zo op. Ik heb je toch niets gedaan? Dat is toch idioot? Dat is toch het werk van Wichtbold. Ja, dat is natuurlijk omdat je onderdirecteur bent. Dat had je ook nooit moeten aannemen. Wat krijg je er nou van? Wat ga je doen? Wichbold bellen. Ik wist niet eens dat we een alarmbel hebben. Het is natuurlijk omdat hij geen zin heeft... om bij nacht en ontij uit neer te komen. Ik durf het donder op zeggen dat hij me op die lijst heeft laten zetten. En wie bel je nu? Nu bel ik Balk. Ik we er eerst moeten weten waar die alarminstallatie zit. Met Balk? Met Maarten? Ja. Wist jij dat we op het bureau een alarminstallatie hebben? We hebben net door de politie gebeld dat de alarmbel gaat. Daar weet ik niets van. Een alarminstallatie? Het schijnt dat ik boven aan de lijst sta... Dat zal Wichbold dan wel gedaan hebben. Die heb ik al gebeld, maar die neemt niet op. Zou je niet even willen gaan kijken? Ik weet niets van een alarminstallatie. Ik zal gaan kijken. Ik bel je nog wel. Je gaat toch niet kijken? Tuurlijk ga ik kijken. Op zondag? Dergelijke dingen gebeuren altijd op zondag. En als er dan inbrekers zijn? De politie is er toch? Maar je bent wel voorzichtig, hè? Ik ben voorzichtig. Hij hey, stap! Wat is dat voor ons en wat doen jullie hier? Wij hebben op zondag. Waarom zit je die bel dan niet af? De bel maakt contact. Hakt. Dat heeft de politie mij God Peter voor verhuis laten komen? De politie? Goedemiddag. U hebt mij opgebeld. Wat is er aan de hand? De bel maakt contact. Waar zit die bel? Daar. Hebben we een trafie? Zo. Daar zullen we geen last meer van hebben. Hebben ze de jaren aan gewaarschuwd? De regering vertrouwt op de bereidheid om in saamhoordigheid tot een zuiver oordeel te komen. Dat zal ook de koningin sterken in de voortzetting van de vervulling van haar taak. Die zij als een opdracht heeft aanvaard en ervaard. Het is met deze overtuiging. Dat de regering uitspreekt dat zij met de genomen beslissingen haar plicht vervult om het recht te handhaven en ons grondwettelijk bestel te beschermen.